Mirjam-Alexander nam toen hij koning werd afstand van zijn IOC-zetel. Zijn opvolger wordt Camille Eurlings, die dinsdag in Argentinië wordt geïnstalleerd.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 Een Chinese journalist die in de cel zat voor het lekken van staatsgeheimen... is vervroegd vrijgekomen. Xi Tao was veroordeeld tot tien jaar cel, maar mocht 15 maanden eerder naar huis. Dat meldt Pen International, een organisatie van schrijvers. De journalist is lid van de Chinese afdeling van Pen. En waarom hij eerder is vrijgelaten, is niet duidelijk. Het Amerikaanse internetbedrijf Yahoo speelde een omstreden rol bij de veroordeling door de e-mailgegevens van de journalist aan de Chinese regering te geven. Yahoo zei destijds dat elk bedrijf zich moet houden aan de regels en wetten van het land waarin het is gevestigd. Een paar jaar na de veroordeling bood het bedrijf zijn excuses aan, de familie van Xi aan.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 ANWB ah, Verkeersinformatie vielen bij Eindhoven op de A2 richting Den Bosch... tussen het knooppunt De Hoogte en West-West 9 kilometer. Dat is de omleidingsroute voor de afgesloten A58... die is tot uh, morgenochtend vroeg afgesloten vanuit Eindhoven naar Tilburg. De A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam, bij Delft-Zuid 3 kilometer. En vanuit Nijmegen naar Rotterdam staat voor Gorkum 3 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd bij Utrecht op de A27 richting Almere. Bij het knooppunt rijn is de weg helemaal afgesloten. Het staat daar nu stil over 2 kilometer. Verkeer richting uh, Amersfoort uh, kan omrijden door eerst een stukje de A12 te volgen... richting Ede en daar dan uh, de A30 naar Barneveld te kiezen. Verkeer richting Hilversum uh, rijdt via de andere kant van Utrecht... dus over de A2 richting Amsterdam en kiest dan de A9 en de A1. De A27 vanuit Utrecht naar Gorkum, de andere kant op dus... staat voor het knop het lunette 3 kilometer file. En er zijn werkzaamheden op de A73 richting Nijmegen... dus je feelings en staat ook 3 kilometer.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 Nog drie uur NMS langs de lijn op deze zondagmiddag. De Formule 1, de Grand Prix in Monza-Louis-Dekker. Ja, noteer die naam maar vast hoor. Sebastian Vettel, winnaar over een minuut of tien. Misschien een kwartiertje, twaalf seconden is het gat naar Fernando Alonso. Waarvan iedereen hoopte. Misschien kan hij de spanning terugbrengen in het kampioenschap. Misschien kan die Ferrari-coureur in Italië dan de zege pakken. Niets is minder waar. Alonso tweede. En hij kijkt niet meer naar voren. Hij kijkt naar achteren. Want Mark Webber, de teamgenoot van Vettel, rijdt op plek drie. En is sneller dan Alonso. Dus er gaat nog wat gebeuren hier het komend kwartiertje. Het honkbal in hoofd door Pioniers tegen Amsterdam. Spannende wedstrijd. 1-0. Nog altijd de voorsprong voor Amsterdam. Pioniers aan slag. We zitten in de tweede helft van de derde inning. En dat mag duidelijk zijn... Deze spanning is alleen maar omdat het overigens nu... een mooie hongslag van Moorman voor pioniers... is alleen maar omdat uh, de winnaar van deze wedstrijd uitkomt... in de Hollandse series tegen Neptunus. En dat en meer zometeen uh, bijvoorbeeld de Vuelta, de Ronde van Spanje. Aandacht voor een loodzware etappe met vier goals van de eerste categorie. Het hockey, wat ook de mannen zijn weer begonnen met het hockey. Oranje-zwart tegen Rotterdam. En we zijn bij het EK volleybal. We zijn tussen Nederlands en Spanje. Ook dat zometeen in Langste Lijn. En new Frontier. DK volleybal voor vrouwen twee keer een nipte nederlaag voor Nederland. Frank Wilaerts. Vandaag uh, moet het dan maar gebeuren tegen Spanje. Maar wat zijn de kansen eigenlijk nog voor uh, voor Rain? Nou, die zijn prima, want Spanje is in principe de zwakke broeder in uh, de groep en je moet bij de eerste drie van de vier eindigen om uh, door te gaan, in ieder geval uh, naar de tussenronde, dan wel naar de volgende ronde. De e nummer 1 plaatst zich meteen voor de kwartfinale. De nummers 2 en 3 moeten nog een play-off, een tussenronde spelen. En, uh, daar gaat Nederland zeker bij horen, want de eerste kunnen ze niet meer worden... na die twee nederlagen, vooral die uh, tegen Duitsland deden heel erg veel pijn. En dus moet dat vandaag uh, weggespeeld worden tegen Spanje... En Spanje, zoals gezegd, twee keer met 3-0 verloren van Duitsland en Turkije. De andere twee teams in groep A van dit EK. En dus uh, moet Nederland toch ook in staat zijn om van die ploeg te winnen. Zeker ook omdat Nederland tot nu toe een prima toernooi speelt. Ook al hebben ze nog geen wedstrijd gewonnen, staan ze er toch nog wel goed op. En het derde worden is ook lucratief. Want tweede worden dat betekent dat je heel vroeg in het toernooi al tegen Rusland op zou kunnen lopen. Dat wil je niet. Uh, uh, tenminste, dat wil je in ieder geval zo lang mogelijk uitstellen om zo ver mogelijk te kunnen komen. En derde worden. dan kom je uiteindelijk weer, als je die tussenronde overleeft, tegen de nummer 1 van je eigen groep uit. Nou, en Nederland heeft al bewezen dat het uh, zeker tegen Duitsland en toch ook wel tegen Turkije behoorlijk uit de voeten kan. Dus uh, dan heeft het ook zomaar kans om eens door te dringen tot aan de halve finale. Maar dan moet je eerst, eerst even een paar sets binnenslepen tegen Spanje. En Nederland na een openingsfase waarin het eigenlijk altijd wel gelijk op gaat. Hoe goed of hoe slecht de ploegen ook zijn. Inmiddels heeft Nederland al een aardig gaatje geslagen in die eerste set. Het is uh, 13-8 voor de Oranje vrouwen. Het ging op, gelijk op tot 6-6. Toen uh, kwam Manon Vlier aan de service. Die uh, sloeg even een paar ballen heel hard aan de overkant uh, tegen de grond. En vervolgens was er een klein gaatje dat inmiddels al driftig wordt uitgebouwd. Ook nu op de service van de Spaanse vrouw gaat de aanval van Nederland uitstekend over de buitenkant. En kan de Spaanse ploeg die aanval niet stoppen. Het is 14-8 in de eerste set voor Nederland tegen Spanje op het EK in Duitsland. Sebastian Timmerman, de Grand Prix MX2, de tweede manche al begonnen. 6,5 minuut zijn ze onderweg. En Jeffrey Herlings die heeft de leiding al weer op zich, komt nu door op het finish gedeelte na de derde ronde. De kopstart was voor zijn teamgenoot bij het KTM-team, het fabrieksteam, Jordi Tixier. Maar na drie bochten, bochten nam Herlings al de eerste plaats over. En heeft na drie ronden al een uh, voorsprong van 12 seconden. Op de rest van het veld 12 seconden. Het verschil al tussen Jeffrey Herlings en de Fransman Dylan Ferrandi. Die werd ook al tweede trouwens in de eerste manch. Ligt nu op dit moment ook op de tweede plaats. En Glenn Koldenhoff zit er nu weer goed bij. In de eerste ronde ging het dus mis voor Koldenhoff. Onderuit in de eerste ronde. En nadat hij zich had teruggeknopt naar de vierde plaats. Viel drie ronden voor het einde. Zijn motor stil. Kon hij met pech te staan. En nu zit Koldenhoff. Die Ferrandi is behoorlijk ver op de huid. Want daar zit er een halve seconde maar achter na drie ronden. Maar dat gebeurt dus allemaal ver achter de rug van de ongenaakbare Jeffrey Herlings' Het circuit. ...is loodzwaar geworden gisteren bij de trainingen. Toen uh, reden de beste rijders rondetijden van uh, zo 1 minuut 50, 1 minuut 53. En nu is de ronde, zijn de snelste rondetijden van Jeffrey Herlings... ...rond de 2 minuten en 10 seconden diepe geulen in het uh, circuit gekomen... ...nadat het vannacht uh, ongelooflijk hard geregend heeft. Eigenlijk onafgebroken geregend heeft. En Jeffrey Herling die gaat, het, uh, gaat het beste om met die zware sporen in het zand... ...van de Herselse bossen, zoals het hier zo mooi heet, in de buurt van Lierop. Goed nieuws voor de fans van Glenn Koldenhoff, want die steekt op dit moment aan de buitenzijde Dylan Ferrandis voorbij, de Fransman. Dat gebeurt allemaal diep in het bos, betekent dat er een 1-2'tje is voor de Nederlandse rijders op dit moment. En dat is dan nadat ze 8 minuten ongeveer gereden hebben in deze tweede match, die 35 minuten en 2 ronden duurt. De laatste match dus van het seizoen, de wereldkampioen, tweevaardig wereldkampioen Jeffrey Herlings alweer ongenaakbaar aan de leiding. En Glenn Koldenhoff dus nu naar de tweede plaats. Het hokje bij de mannen. Oranje-zwart tegen Rotterdam. Tim Steens. 25 minuten gespeeld in de eerste helft. De wedstrijd moet eigenlijk nog een beetje loskomen. Het is nog steeds 0-0. Beste kans uh, is voor uh, oranje Zwart geweest, want ze kregen zojuist een strafcorner. De eerste van de wedstrijd was een beetje commotie. want de scheidsrechter de Boskamp gaf de strafcorner. Terwijl Koen van Bung aan de andere kant, zijn collega, zag dat er geen overtreding was gemaakt van Rotterdam. Maar hij bleef bij zijn standpunt, Maarten Boskamp. Dus kreeg oranje Zwart de strafcorner. Nou, Daar hebben ze natuurlijk Mink van der Weer ervoor. Hij pushte laag rechts in de hoek, maar daar was uh, keeper Permin Blaak voor Rotterdam uh, attent op. Hij pakte die bal, dus wat dat betreft uh, geen scoren. Aan de andere kant was het uh, Bas Campbell, die kreeg een uh, mooie kans. Alleen voor keeper Mark Jenderskens. Maar hij schrok zo van die kans dat hij de bal over liet gaan. En dat betekent dus geen doelpunt voor uh, uh, Rotterdam. Uh, vandaar dat we hier nog steeds 0-0 uh, hebben met nog een kleine 10 minuten te gaan tot de rust. We nou, eens even kijken in de Vuelta of het weer daar al ietsjes beter is geworden. Want uh, de verwachting was dat het weer een, uh, een gure etappe zou worden. Uh, Gio, hoe is de stand van zaak? Ik ja, kan je wel geruststellen want uh, inmiddels is het zonnetje lichtjes doorgebroken. Uh, het is een graad of 17 op de plek waar de renners zich nu bevinden. En ze zijn op dit moment in Frankrijk de Spaans-Franse grens overgetrokken in de richting van die Porte de Ballest. De ene laatste hindernis van betekenis. Een goal van 1770 meter hoog. Maar ja, ze zitten nog in het dal. En daarbovenop, daarbovenop daar bovenop die Porte de Ballest, daar hangen toch wel weer de wolken omheen. Eh, net als bij de afdaling van de Porto de la Bonaigua. Dat was nog in Spanje. Zaten ze boven de 2000 meter. Daar zijn ze in dichte mist de eerste kilometers naar beneden gereden. En er zijn toch weer opnieuw Renners die daar in de remmen hebben geknepen, die afgestapt zijn. Dennis Stubach, winnaar van de Eneco Tour dit jaar. Hij is afgestapt waarschijnlijk toch ook wel met het oog op het WK straks in Florence. Christophe van der Wallen zijn een ploeggenoot, ook die zetten zijn fiets aan de kant. En ook Simone Stortoni is ermee opgehouden, een coureur van Lampre, een Italiaan. En dat betekent dat we alweer drie strepen kunnen zetten... ...in het uh, deelnemerslijstje hier van deze Vuelta. Dat betekent dat we steeds minder deelnemers hebben. Ze zijn dus nog beneden. Ze krijgen nog een heel zwaar stuk zometeen. Want die Portabalès krijgen ze dan eerst. Dan is het afdalen in de richting van saint Aventin. Daar is nog een tussensprint voor uh, wat seconden... ...en wat punten voor de puntentrui. En dan gaat het omhoog naar de Peressourde. Dan een heel klein afdalingje. En dan gaan we omhoog naar de Peragude. En dat is een call die kennen we allemaal nog... ...van de Tour de France van vorig jaar. De etappe die gewonnen werd door Alejandro Valverde. En nog veel belangrijker. De etappe waar we toch het duel zagen tussen de twee ploegenoten: Tussen Christopher Froome en Bradley Wiggins. Froome die Wiggins daar uh, toch eigenlijk een beetje voor gek zette in die laatste meters. Dan weet u precies welke klim dat is. Daar moeten ze zo meteen naartoe naar 1620 meter. We kijken nog even naar de verschillen in koers. De zes man aan de leiding. Cardoso de best geplaatste van die zes. Hij staat 21ste in het algemeen klassement. Dan hebben we Bargil die jonge Fransman van Argos. Dan hebben we de greef. Genier, Cheryl en Edet. En daarachter dan een hele grote groep. Ik had al wat namen genoemd. Daar best geclasseerde man is daar Arroyo. Met zijn twaalfde plek in het algemeen klassement. Maar ook bijvoorbeeld iemand als Michele Scarponi zit daarbij. En Sergio Luis Enau. De beoogde kopman voor deze Vuelta van de Skyploeg. Maar die is inmiddels al aardig door het ijs gezakt. Staat inmiddels op de negentiende plaats. Het zijn de coureurs van net niet in deze Vuelta. Die er vandoor zijn gegaan. En zij hebben een voorsprong op dit. Moment van iets meer dan 2 minuten. 2,5 minuut op het peloton. Betekent dus 6 rijders aan de leiding: 2,5 minuut, 2 minuten 50 daachtig dat groepje van 19 man. En dan op 5 minuten en 30 seconden het grote peloton. En don't stop. Oranje boven in de MotoGP MX2. Sebastian Timmerman. Maar toch hield uh, iedereen even de adem in, want Jeffrey Herlings lag op de grond. En uh, we weten natuurlijk dat hij die uh, zware blessure heeft gehad aan zijn linker schouder. Met het scheur, uh, die scheur in zijn schouderblad. Toch doet hij mee en uh, ging dus onderuit uh, aan het einde van de zevende ronde. Glenn Koldenhoff daardoor naar de leiding gekomen. Die rijdt nu zeg maar een beetje het stadion in. Komen ze het bos uit en dan uh, komen ze in uh, de laatste honderd de meters... waar het een beetje heen en weer draaien is. Koldenhoff nu langs start-finish. En dan kijken we even waar is Herlings, die komt nu door... Maar je ziet toch wel dat hij het lastiger heeft... Dan in de eerste manch. lijkt het iets langzamer te rijden ook... dan aan het begin van deze tweede manch. Het verschil tussen Koldenhoff aan de leiding... en Jeffrey Hellings op de tweede plaats is zes seconden... in het voordeel van Glenn Koldenhoff met nog te rijden. 18 minuten, 50 seconden in de tweede manch. en daarna nog twee extra ronden. Van voor en boven gesproken. Nederland, Spanje, EK, vrouwen in het volleybal, Frank Wielaert. Ja, als je wat voor wilt stellen op dit EK... dan moet je dit Spanje gewoon met 3-0 naar huis spelen. En Nederland is goed onderweg... Want het laatste punt in de eerste set wordt zojuist binnengeslagen door Robin de Kruijf. En dat betekent dat Oranje de eerste set tegen Spanje wint met 25-16. De overmacht die Nederland zou moeten uitstralen zien we dus ook terug op het scorebord in de eerste set. je bedoeling in de Grand Prix, Louis. Ja. Ja, het is niet anders. Er is iemand die is zo ongelooflijk veel beter dan de rest. En dat maakt het zo'n optocht. Hè. Dat hebben we meegemaakt in de tijden dat Schumacher eigenlijk bij het starten wist dat hij de Grand Prix ging winnen. Nu hebben we dat met die andere Duitser Sebastian Vettel, al drie seizoenen op rij wereldkampioen. Maar de manier waarop hij dit seizoen domineert, ja, dat, dat, ik kan er geen ander woord voor verzinnen. Het wordt echt op het saaie af. En zo zijn eigenlijk de mooiste circuits van dit jaar. Eigenlijk op papier de mooiste races. Frank Rocham. De Grand Prix van België en Monza, de Grand Prix van, uh, van Italië, die zijn het saaist. Die zijn echt het saaist. Het zijn optochten waar Vettel eigenlijk iedereen declasseert. En Alonso, tja, Alonso die doet uh, zijn best om het een beetje te volgen. Maar wel op uh, behoorlijke afstand, hoor. 1-26-7. hij zet nog een fantastische rondetijd neer, maar het gat is al een... Seconde of zeven. Vettel is niet te grijpen vandaag. En er zijn allemaal gevechten op de baan. Maar Het zijn ook allemaal gevechten die er niet toe doen. Vettel in zijn laatste ronde. En er gebeurt nog van alles op de baan. Maar het zijn allemaal gevechten. Ja, ja leuk voor het beeld. Maar het kampioenschap na twaalf races lijkt er al wel op te zitten. Het is een gigantische voorsprong die de Duitser pakt. En hij, eh, ja, nou ja, echt in het hol van de leeuw op het circuit waarvan Ferrari zei... hier moeten we ze pakken. Op dat circuit krijgt hij het niet voor, krijgt, krijgt voor elkaar, krijgt Ferrari het absoluut niet voor elkaar om Red Bull te bedreigen. Sterker nog, Alonso moet knokken voor die tweede plek, want Mark Webber rijdt derde, wil er voorbij. Heeft nota bene zelfs een technisch probleem, want er is een probleempje met zijn versnellingsbak. Maar hij zit binnen een seconde, denk niet dat hij er voorbij komt. Vettel heeft de finish in zicht. Gaat echt op. Buitengewoon matig tempo over de finish. Heeft alle tijd om ervan te genieten. Laat de concurrentie nog dichtbij komen. Daar is Alonso, daar is Webber op plek 3. En Felipe Massa op de vierde plek. Valt net buiten het podium. Dat is jammer voor Tifosi, voor de Italianen. Die hadden graag twee Ferrari-coureurs op het podium gezien. Maar uh, het zat er gewoon niet in. Het zat er niet in. Ferrari was best of the rest vandaag. En Red Bull, met name Sebastian Vettel, was niet te pakken. Vettel, 50% is de score dit jaar. Hij wint voor de zesde keer. De twaalfde race was het, de Grand Prix van Italië. Ja, we hebben er nog zeven te gaan. Ik zal het kampioenschap niet bij voorbaat als beslist bestempelen. Maar de afstand is gigantisch. Hij heeft meer dan twee zegens voorsprong op de concurrentie. En die concurrentie laat het vreselijk afweten vandaag. Niet Alonso, die wordt tweede. Maar Hamilton en Raikkonen, die hebben vandaag alleen maar geknokt in de achterhoede. En die hebben de slag echt verloren vandaag. Guido van der Garde, helemaal in het achterveld. Verprutste pitstop een kwartiertje geleden, eindigt nog wel voor de Marussia's. voor die andere lelijke 1 uit de Formule 1, achtergoede team. Van der Garde pakt een 18e plek. to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I've become. Real Coldplay. Coldplay was dat. En uh, uh, Vida la vida, rule the world. Het is drie minuten voor half vier. NOS uh, langs de lijn. Aransha Rus. Eindelijk goed nieuws voor haar. Ze heeft uh, voor de tweede week op Rijn tennis toernooi gewonnen. Ze schreef uh, uh, vandaag het Team International in Alphen aan de Rijn op haar naam. Door in de finale de als eerste geplaatste Withoeft, Carina Withoeft uit Duitsland te verslaan. Zetstanden waren 4-6, 6-2 en 6-2. Rus, die met een wildcard, was toegelaten... woont vorige week al het Belgische ITF-toernooi van Fleurus. Dus dat was uh, goed nieuws voor uh, Arantja Rus, eindelijk weer eens. Tim Steens, um, het is volgens mij uh, Rus bij jou, of niet? Ja, zeker al een paar minuten. En er is nog niet gescoord. 0-0. Grote kans vlak voor rust nog voor Oranje Zwart. Het was Jelle Galema, een van de vele internationals bij Oranje Zwart. Hij ging links goed de cirkel binnen, gaf de bal met zijn backhand heel hard voor. En er was Rob Rekkers met een tip in, maar Piermin Blaak, de doelman van Rotterdam, laat zien dat hij bij de nationale selectie van Paul van zit. dat hij pakte die bal met een katachtige reactie. En zo zijn we hier gaan rusten met 0-0. Ja, leuk. Zullen we die straks doen? Het is half drie namelijk. En dan uh, Mark Visser, die zit hier namelijk om uh, het uh, nieuws te doen. Er hoort een pingeltje bij, die gaan we nu horen. Dit is radio okay. Dat is hem. See, dat is hem, gevonden. <laughs> ja. Mark. Koning Willem-Alexander is in Buenos Aires benoemd tot erelid van het Internationaal Olympisch Comité. En ook kreeg hij van voorzitter Jacques Rogge de Gouden Olympic Order. Willem-Alexander werd in 1998 lid van het IOC. Hij zei interessante en roerige tijden te hebben meegemaakt... en veel te hebben geleerd. De koning wordt bij het IOC opgevolgd door Camille Urlings. Twee Italianen zijn bij de Brabantse grensplaats Bladol... opgepakt voor het smokkelen van acht Syriërs. Volgens de Koninklijke Marseuse probeerden de Syriërs afgelopen nacht... de grens met Nederland over te steken zonder geldige papieren. De groep Syriërs is in vreemdelingenbewaring gesteld. Wat er met hen gaat gebeuren is nog niet bekend. En de A27 naar Almere is bij Utrecht afgesloten na een ongeluk, meldt de ANWB. Volgens de politie zijn er bij het ongeluk verschillende mensen gewond geraakt. Bij de hulpverlening is een traumahelikopter ingezet. Verkeer richting Almere wordt door de ANWB geadviseerd om te rijden via Ede en Barneveld of Amsterdam Zuidoost. Dat is het belangrijkste nieuws. AMB ah, verkeersinformatie en u hoort het zojuist al uitgebreid van Mark Visser. De A27 bij Utrecht is in de richting van Almere afgesloten. Tenminste, dat was tot voor kort zo, omdat de trauma uh, moest landen. Nu zijn er twee rijstroken open, maar de vertraging is echt nog wel heel groot. Een drie kwartier vertraging tussen Hout en het knooppunt Rijnsweert over zes kilometer. Kan nog steeds het beste worden omgereden, wel dus uh, via Ede en Barneveld of via Amsterdam Zuidoost over de A2 aan de andere kant van Utrecht. Andere files, de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft 2 kilometer. Ik ben bijna de A2 vergeten bij Eindhoven richting Den Bosch... want daar staat 11 kilometer tussen Knoppen de Hoogte en Best West. A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam voor Gorkum 9 kilometer. En de A73 richting Nijmegen. Daar staat bij Boksmeer 3 kilometer de werkzaamheden. Radio 1, NOS langs de lijn. Later meer over koning Willem-Alexander, die lid is geworden van het IOC. Eerst gaan we naar uh, de volleybalvrouwen. Eerste set gewonnen, 25-16 tegen Spanje. Ik zeg erop en erover, Frank. Ja, dat uh, is het meest logische, de meest logische gedachte. En dat zullen ze aan de Nederlandse kant ook gedacht hebben. Bij het begin van de tweede set, het werd heel gemakkelijk, heel snel, 3-0. Bij uh, Spanje was het een rommeltje. Dat was het ook al een beetje in de uh, fases van uh, de eerste set. Maar vervolgens werd het aan de Nederlandse kant wat slordig en werd het 3-3. Inmiddels heeft Nederland het gaatje van drie punten. hersteld. We hebben net de technische time-out gehad. Er staat Nederland met 8-5 voor in de tweede set. En dat komt eigenlijk alleen maar omdat Nederland niet meer zo rommelig speelt als in de beginfase van die tweede set. En ook sommige fases in de eerste set met name het eerste deel was Oranje behoorlijk slordig. En dat mag eigenlijk niet na een hele zomer de voorbereiding op dit EGA. De World Grand Prix gespeeld. En uh, die Spaanse vrouwen ja, die zijn veel korter in voorbereiding geweest op uh, dit toernooi. En daarbij is de kwaliteit uh, ook uh, nogal verschillend. Maar toch, Nederland zal toch gewoon goed moeten spelen om het verschil ook daadwerkelijk duidelijk te maken. En met 3-0 deze wedstrijd te winnen. De technische time-out zit er inmiddels op. Nederland verdedigt en probeert vervolgens de aanval over te nemen via de buitenkant. Maar Spanje raapt de bal goed op. Kan alleen geen goede aanval opbouwen omdat de Nederlandse aanval toch krachtig genoeg was. grot dan vanaf de buitenkant, maar haar aanval wordt geblokt. En ook de volgende aanval vanaf de andere kant. Van Oranje wordt geblokt. Hele lange rally is dit. En uiteindelijk wint Nederland hem, dacht ik, omdat hij op de grond valt. Maar wordt hij toch gered aan Spaanse kant. En daar gaat de aanval nummer 5 op rij. Dan wordt hij kort achter het blok geplaatst door de kruif. En nog steeds gaat de aanval door, omdat daar toch nog een Spaans handje onder zit. Uiteindelijk naar de buitenkant naar Grotus En die moet het dan maar doen. De aanvoerder zelf zorgt ervoor dat dit punt naar Nederland gaat. Het gaatje is opnieuw 3 in het voordeel van Nederland. 1-0 in sets. 9-6 is het in de tweede set. De tweede man is van de Grand Prix MX2. Uh, koploper Herlings viel. Koldenhoff dacht, nou daar ga ik niet op wachten. Ik ga vast. Pakte zes seconden op Herlings. Ik ben benieuwd of hij terug heeft kunnen komen. Sebastian. Uh, iets. hij ja. zat er straks een keer op uh, drie seconden. Uh, Jeffrey Herlings. Die dus uh, dit seizoen voor de tweede keer wereldkampioen is geworden. Maar daarna is Glenn Koldenhoff toch weer uitgelopen. Naar een voorsprong van uh, op dit moment bijna zes seconden in zijn voordeel. Terwijl hij dadelijk... ...weer het laatste gedeelte op moet gaan rijden. Dan komen ze het bos uit. Daar komt Glenn Koldenhoff gesprongen. En nu zit Herlings er weer heel dicht achter. hoor Dit is uh, geen 5,6 seconden meer. Door de bocht uh, naar links dan komen ze op het zwaarste gedeelte. En dan komt de aanval van Jeffrey Herlings. Hij zit aan de binnenkant op een sectie met 3, 4, 5 korte springschansen achter elkaar. Laatste bocht naar links. En dan langs de heuvel waar straks de finish ligt. Hier komt Koldenhoff en Herlings er nu heel erg dik, uh, dicht achter. Het is nog maar 1,2 seconden. In de afgelopen ronde heeft Jeffrey Herlings ruim vier seconden goed gemaakt op Glenn Koldenhoff. Die moet dan bijna wel ergens in de fout zijn gegaan in het bos. Dat kan bijna niet anders, want Herlings zit er dus nu weer heel dicht achter. Springen ze aan de overzijde? Het, de eerste hoge sprong direct na het startgedeelte. En dan draaien ze nog een keer naar rechts. En dan moeten ze dadelijk weer dat bos in... waar die diepe geulen een hele zware wedstrijd veroorzaken. Het komt echt aan op uithoudingsvermogen en op conditie. Goldenhof dus nog wel aan de leiding met vijf minuten en twee ronden nog te gaan. Maar Herlings zit er weer dicht achter. Pioneers tegen Amsterdam, het honkbal. En die houdt dan? Hij mag vier honken aflopen op zijn akkertje. Want Danny Rombly slaat een homerun, een solo homerun... in de tweede helft van de vijfde inning... Betekent dat het gelijk is geworden. En wat heeft Pioniers al wat kansen laten liggen? De vorige slagbeurt 1 en 3 bezet met 0 uit niet scoren. En in de eerste inning hadden we al gezien dat ze drie honken bezet hadden met nul uit en niet scoren. En dan denkt Danny Rombly, dan doe ik het maar in mijn eentje. Ik sla een homerun in het linksveld. En Jos de Jong, de werper van LND Amsterdam, dus geslagen. Leuke, spannende wedstrijd. Enige smetje is de hoofdscheidsrechter die niet al te best is. En de gelukkig beide ploegen hebben er niet al te veel last van. Hoofdscheidsrechter Sylvania, die de worpen zeer wisselvallig beoordeelt. Jos de Jong, volgende pitch, is een slagbal gesla misgeslagen door Vince Roy, ex-Amsterdam. Maar het is dus een spannende wedstrijd. En nu, helemaal door die homeren van Danny Rombly, staat het 1-1 in de vijfde inning. Louis Dekker, de Grand Prix van Monza, hebben we achter de rug. Even de rustige boel op een rijtje zetten. Maar dat hadden wij eigenlijk in ronde 4 al kunnen doen. Hè? <laughs> Eigenlijk wel. Hè? Eigenlijk wel. Ja, je wil dan zo graag dat die spanning nog een beetje zichtbaar is. Of misschien wel terug wordt gebracht in het kampioenschap. En dit was wel de plek ervoor. Monza, de Cathedral of Speed wordt het wel genoemd. Een van de mooiste circuits op de kalender thuisrace van Ferrari. Dus Alonso had een duidelijk doel. Alonso, de nummer twee in het kampioenschap, moest hier winnen. En als dat dan niet zou lukken, dan in ieder geval voor Vettel eindigen. De man die al drie keer op rij wereldkampioen is. En dat waarschijnlijk ook dit jaar weer gaat worden. Want hij wint de Grand Prix. In Italië, in het hol van de Leeuw. en Ferrari. Ferrari deed leuk mee met Alonso op de tweede plek en Massa op de vierde. Maar ze waren kansloos tegen het geweld van Red Bull en Vettel. Vettel neemt een kolossale voorsprong in het kampioenschap, die had hij al, maar die bouwt hij nog eens uit. Want het verschil tussen een eerste en een tweede plek is zeven punten. En zo komen we op de stand, Vettel, 222 punten. Tweede plek, Fernando Alonso, de Ferrari-coureur, 169 punten. Dat is dus een gat van dik 50 punten. En het echte gat, het echte gat valt daarachter. Want dat zijn de verliezers van vandaag, Lewis Hamilton en Kimi Raikkonen. Ook zij dachten een maand geleden nog dat ze kans maakten op een uh, titel. Nou, die kunnen ze echt vergeten hoor. Nu, dat gat is zo ontzettend groot. Die moeten echt uh, ineens alle races achter elkaar gaan winnen. En dan moet Vettel ook ineens te maken krijgen met een pechvogel die hij eigenlijk nooit tegenkomt. Ja. Er ging in Engeland dit jaar een keer wat mis met hem. Voor de rest heeft hij altijd geluk. En hij is de snelste, met afstand de snelste, Sebastian Vettel. Hij staat op het podium. En al die Ferrari-fans, die zullen maar één ding denken op dit moment. Oh, laat die Duitser alsjeblieft eens een keer in die rode auto's gaan rijden. Dan winnen wij ook eens een keer. Dan gaan we naar de Vuelta, de Ronde van Spanje. Die zware etappe, we hebben het er eerder al over gehad. Er was een, een groepje weg, op weg naar de Port de Ballet. En de Perissoude krijgen ze ook nog voor de kiezen. Gio Lippens, is er al meer tekening in de strijd? Er is al wat meer tekening in de strijd. We hebben nog steeds zes man aan de leiding. Dat sowieso. Uh, maar die voorsprong op de achtervolgers is wel gegroeid. 3 minuten en 30 seconden. Maar we hebben nog maar veertien man in de achtervolging. Want er zijn er een paar van afgegaan. Onder andere de Belg Jannick IJzer van BMC. Gorka Verdugo. Toch ook een aardige renner van Euskaltel. De Spanjaard Kenny Elisone van FDG. En dan is ook Juan Antonio Flecha is eraf gegaan. Dat heeft alles te maken met het feit dat ze begonnen zijn aan de beklimming van die port de Bale. U weet het nog wel, die col, die kunt u zich ongetwijfeld nog herinneren. Heeft ook uh, een paar jaar geleden in de Tour een belangrijke rol gespeeld in het uh, duel. Toen uh, met uh, Contador uh, die daar uh, wegreed op het moment dat er uh, kettingproblemen waren bij de concurrentie. En dat was eigenlijk toch wel de, de Porte de Ballet een beetje een uh, ja, toch wel belangrijk moment. Uh, Andy Schlek was toen uh, de man die uh, kettingproblemen had. En Contador die liet hem toen uh, inderdaad staan en in die afdaling van de, of de laatste meters van de Porte de Ballet. Als ze de ballet hebben gehad, dan krijgen ze dus nog die perissoude en de peragude. We kijken ook nog eventjes naar het verschil tussen dat groepje in de achtervolging en het peloton. Dat verschil begint aardig, op te of aardig klein te worden. Want dat is inmiddels nog maar 1 minuut en 10 seconden. En dat betekent gewoon dat die mannen daar voor het grijpen zijn voor de echte favorieten in de wedstrijd die zich straks dan met de achtervolging gaan bemoeien in. Toch wel opnieuw weer die ja, lastige omstandigheden. Af en toe regent het, af en toe breekt het zonnetje even door. Maar bovenop de bergen is het nog steeds erg fris. En iedereen heeft zich nu in elk geval goed voorbereid op die verschrikkelijke omstandigheden. Niet zoals gisteren toen de meesten verrast werden door de kou en door de regen. En de meeste mannen nog met onderkoelingsverschijnselen te maken hebben gehad. De, vandaag zijn ze goed vertrokken. We hoorden het verhaal trouwens ook dat Chris Horners ongeveer de enige renner was... bij, die achtervolgende, of bij, de, bij de favorieten die gisteren toch in ieder geval zo verstandig was... om de fatsoenlijke kleding aan te trekken. Hij was ook de enige die uh, beenbeschermers bij zich had, die uh, beenstukken aan had onder zijn korte wielerbroek. En uh, hij had dus geen centje pijn. Hij had helemaal geen last van die slechte weersomstandigheden. ben benieuwd hoe ze straks deze twee calls gaan overleven. Want eigenlijk moet het nog gaan beginnen in deze etappe. We zijn wel inmiddels op uh, nou, twee derde zeker. Want er is op dit moment nog maar 43,5 kilometer te rijden. En als ik het toch over cijfers heb, 46 afstappers in deze Vuelta. Dan zijn er nog maar 151 over. Bijna een kwart van de renners is eruit.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 Oh. Stops my bones en Sam Knights. De tussenstanden in de hoofdklasse Heren. De de Hurley tegen HGC 1-3. Scharweider tegen Tilburg 1-0. Bloemendaal tegen Pinoquet 2-1. Den Bosch Laren 3-0. En Kampong Amsterdam 1-4. Oranje-zwart. Tim Steens tegen Rotterdam nog steeds 0-0. Ja, het is geen geweldige wedstrijd moet ik zeggen. Als je dat vergelijkt met die finale van de play-offs een paar maanden geleden. Nou, dat is wel een wereld van verschil. Want uh, ja, de ploegen staan echt niet op scherp. En je merkt een beetje dat ze, ja, echt een voorbereidingswedstrijd is dit voor de competitie. Want ja, het, het niveau is matig. De techniek laat uh, een beetje de spelers, uh, ja, de techniek laat de wensen over. Want de spelers maken veel stopfouten. Technisch is het niet allemaal goed, tactisch ook niet. Dus ja, het is echt een eerste wedstrijd van de competitie. En het is jammer dat het net oranje zwart Rotterdam is. Wat ik zei, niet te vergelijken met de finale van. De playoffs van afgelopen seizoen. Voorlopig hebben we hier gespeeld, ik denk een kleine negen minuten nu. En de stand is nog steeds 0-0. Herlings kon Koldenhoff ruiken. Hij zat bijna op zijn zadel. Hoe is het afgelopen nu, uh, Sebastian? Hij is er uh, voorbij. Hij is er voorbij geraakt. Drie ronden voor het einde. Toen was het moment daar. Dat Glenn Koldenhoff in die uh, zware sectie vlak voor de finish, het uh, wasbord zoals ze dat noemen, met al die korte springbulten bovenop een uh, bult terecht kwam. Het net dus niet helemaal redden, daardoor snelheid verloor en Herlings zat aan de binnenzijde. Kwam wel goed uit, sprong wel precies in één keer over de twee springbulten heen. En daardoor ging Herlings uh, Koldenhoff voorbij, is inmiddels ook uitgelopen uh, naar een voorsprong van 9 seconden. En rijdt ook in de laatste ronde. Ik heb ook wel de indruk dat er misschien wel wat aan de hand is met de motor. Opnieuw van Koldenop, Net als in de eerste match Want we zagen hem toch een paar keer wat tekens geven naar de pits. Naar zijn monteur Herlings bezig. Tussen de Haag van mensen door. Want er zijn heel veel fans naar Lierop gekomen vandaag. Ondanks het feit dat de Grand Prix. De wereldtitels al vergeven zijn. In zowel de MX2 klasse, waar we dus nu naar kijken. Als de Koningsklasse, de MX1 klasse. Waar Antonio Caroli opnieuw wereldkampioen is geworden. Toch heel. Heel veel publiek naar Lier opgekomen. Daar komt Herlings. Het uh, laatste gedeelte weer uh, ingesprongen. Uit het bos. En dan uh, nog een uh, aantal springbulten uh, te gaan. En dan is hij op uh, de finish. En dan uh, wint hij opnieuw zijn vijftiende Grand Prix zegen van het seizoen. En zijn 31ste uit zijn carrière. Voor de man die over vier dagen pas 19 jaar wordt. 12 september. Herlings door de laatste bocht. Een van de coaches, Carlo Hulsen staat hij met een gigantische rood-blauwe vlag te zwaaien. Ja, het was het seizoen van Jeffrey Herlings. En dat seizoen zit er voor En wat betreft de Grand Prix is nu op. Hij wint de tweede manche nadat hij ook de eerste manche won. En dan is het duidelijk. Hij is de winnaar van deze Grand Prix. En er gaat nog niet de baan af. Hij rijdt eventjes rechtdoor. Ik denk dat hij zijn fans nog eventjes gaat bedanken. En het, op dat centrale gedeelte hier. Glenn Kordenhoff ook over de streep. Op zeven seconden als tweede in deze tweede manche. Dat was een uh, mooie opsteken nadat hij in de eerste manche uitviel. En de derde plaats gaat uh, naar de Fransman Dylan Ferrandis. De, Jeffrey Erlings bedankt het publiek. Zijn seizoen zit er dus bijna op. En hij was, ondanks die zware blessure aan die linkerschouder... ook vandaag weer de man van de dag in het zand hier in Lerop. Dan nou, Nederland tegen Spanje. Stond op voorsprong. Begin tweede set. Eerste set al gewonnen. Ik ben benieuwd of die tweede al is afgelopen. Frank Wielaert. Nou, dat had wel gekund en misschien ook wel gemoeten. Maar het is nog niet zo. Het is 24-14 dus. Nederland gaat die tweede set winnen. Zoveel is duidelijk. De vraag is alleen hoeveel punten gaat Spanje nog mogen maken... En het antwoord erop is niet één, want deze aanval is meteen afgelopen. Een paar stopfouten van Buis, dat leidde toch nog tot een paar punten in de slotfase van deze tweede set voor Spanje. Maar uiteindelijk is het Buis die aan de rechter buitenkant zelf de set binnen kan slaan. Zo leidt Nederland met 2-0 in sets naar deze 25-12 zegen in de tweede. U hoorde het net al om half drie van Mark Visser in het nieuws. Tijdens het IOC-congres in Buenos Aires werd afscheid genomen... van koning Willem-Alexander als lid van het IOC. Dat afscheid ging niet ongemerkt voorbij, want Willem-Alexander... werd benoemd tot erelid en die kreeg de gouden Olympische krans omgehangen. Jacques Rogge, de aftredende voorzitter van het IOC... kondigde de uitreiking van de onderscheidingen als volgt aan. His majesty his resignation as member of the IOC... due to a heavy workload. De IOC Executive Board heeft unanimously proposed to nominate His Majesty the King William Alexander as an IOC honorary member. The IOC has also unanimously decided to award His Majesty the Olympic Order in gold. Ja, we praten verder met correspondent Kees Elemaas die bij het congres aanwezig is. Um, Kees, hoe bijzonder is het dat een vertrekkend lid deze onderscheidingen krijgt? Nou ja, er worden wel vakere olympische onderscheidingen uitgereikt, hoor. Maar uh, die in goud, dat is, uh, dat is wel bijzonder. Uh, koning Willem-Alexander is daarmee in, uh, in heel bijzonder gezelschap. Uh, bijvoorbeeld Paus Johannes Paulus II, die heeft hem ooit gekregen. Natuurlijk uh, de, uh, de oud-voorzitter, Juan Antonio uh, Samaranch. Uh, de Spaanse koning heeft hem ooit gekregen en Nelson Mandela. Dus uh, hij is wel in, uh, in heel goed gezelschap, kun je wel zeggen. Hoe was de sfeer in de zaal uh, tijdens het afscheid van Willem-Alexander? Nou ja, kijk, je moet constateren dat bij alle joc leden maar ook bij de Verzamelde Internationale Pers... is er echt uh, grote waardering voor het werk van kroonprins Willem-Alexander, zoals ze hem allemaal kennen. En dan nu koning Willem-Alexander. Wat alleen een beetje jammer was, was dat het uh, de opening van de ochtendsessie was. En op dat moment zat de zaal pas half vol. Dus dat, dat was een beetje vervelend voor hem. Maar uh, ja, een groot enthousiasme over zijn verrichtingen in de afgelopen periode. Wat zei Willem-Alexander? Want hij heeft natuurlijk gereageerd, mag ik aan hem. Ja zeker. Nou, hij was duidelijk aangedaan hoor, emotioneel. Hij haalde ook nog eens aan dat hij deze onderscheiding kreeg op de verjaardag van de moeder van Maxima en in de stad waar zijn vrouw is, is geboren. Uh, en hij zei ook dat hij de waarde van het IOC ook mee wil nemen in zijn koningschap. This is a very emotional moment for me to receive this award on this very day, the birthday of my wife's mother, in the very city where my wife was born. Het markt een transitie van actieve IOC-membership naar een honorary member. Please rest assured that this in no way means distancing myself from the values the IOC stands for. Ja, Koning Willem-Alexander in zijn dankwoord, dat eerder hè, Heeft u daar ook nog wat over gezegd, hoe hij dat bijvoorbeeld gaat invullen? Ja, zeker. Ja, hij is natuurlijk, uh, laten we niet vergeten, vanaf 1998 is hij actief geweest hè, in, het, in het IOC. En uh, hij heeft het ook over de hervorming gehad die die beweging heeft uh, doorgemaakt. En hij zei dat hij uh, op de achtergrond wil blijven meepraten en meedenken. En hij beloofde aan het eind van zijn toespraak dat hij zal proberen ook in de toekomst bij de Spelen aanwezig te blijven zijn. Sinds ik een member in Nagano in 1998, heb ik alle Olympische games bijgewoond, behalve één, toen ik op de honeymoon was.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 Nou is het zo dat uh, uh, uh, uh, meestal bij uh, dit soort congressen het mogelijk is om, uh, om sprekers even, hè, de mensen die afscheid nemen, even te spreken. Dan zal dat bij uh, koning Willem-Alexander misschien ietsjes anders liggen, maar toch krijgen jullie Willem-Alexander nog te spreken? Ja, dit, dit is een unieke, begrijp ik. De, de sport... De pers die gaat nu ook meemaken, wat je bijvoorbeeld meemaakt bij, bij staatsbezoek enzovoort. Het, het informele gesprek uh, met de koning. Um, dus we krijgen hem wel te spreken, maar we mogen daar niet uitquoten of, of citeren. Maar uh, we gaan wel even met hem praten zometeen, ja. Ah, dus we krijgen hem niet te horen, dat is onmogelijk? Dat is, uh, dat is absoluut onmogelijk, hij ja. geeft geen interviews. Oké, okay, dan uh, Camille Eurlings, dat is een opvolger. Uh, wanneer wordt hij geïnstalleerd? Was hij die dinsdag of zo? Precies, die wordt, die wordt dinsdag geïnstalleerd. Dat staat al wel vast dat dat gaat gebeuren, maar hoe hij daarin staat enzovoort, dat weten we ook nog niet. Want voor dinsdag, voor zijn installatie, gaat hij ook niet met de media praten. Dus ja, we moeten even wachten tot dinsdag, denk ik. Ja, maar daarna toch wel, hoop ik? Dat mag je wel hopen. Ik neem aan dat hij daar niet gaat zitten om verder zijn mond te houden. Dus ik neem aan dat hij geïnstalleerd is, dat hij wel met de pers wil praten. Ja. Nee, dat lijkt mij ook. Goed, dankjewel vanuit Buenos Aires bij dat IOC-congres, Correspondent Kees Edemaas. I'm on top of the world. eh? Hey. I'm on top of the world, eh? Hey. Wait on this for a while now, paying my dues to the turn. I've been waiting to sign it, hey. the whole name for a while. Hey. Take you with me if I can. Been dreaming of this is a child. I'm on top of the world. I've tried to cut these corners, try to take the easy way. I kept on. and dragons en on top of the world, Tim Steens bij OZ tegen Rotterdam. Ik heb het gevoel dat de wedstrijd nog een beetje los moet komen, <laughs> Tim. Ja, heb je, heb je goed, Robert. Uh, en ik dacht even, we gaan zo meteen los als Rotterdam zijn eerste strafcorner kreeg een paar minuten geleden. Maar ook bij die strafcorners uh, staan de specialisten nog niet op scherp. Het was Jeroen Hatchberger, die achter de bal ging staan. Maar hij pushde de bal op de leggert van uh, Mark Jenningsens, de doelman van Oranje Zwart. Dus die bal ging er niet in. En uh, juist een minuut geleden kreeg Oranje Zwart de tweede strafcorner. Ik dacht, nou, nu gaat Mink van der Werf die wedstrijd open. Breken, maar hij pusht de bal keihard op de paal, dus het was ook geen treffer. Dus voorlopig blijven we hier nog op 0-0 staan, halverwege die tweede helft. Frank Wielaert, derde set, Nederland tegen Spanje, EK volleybal. Uh, ja, het ziet er soepel uit, dus een 3-0 moet kunnen, zou je zeggen, Frank? Ja, maar op een of andere manier is het in volleybal altijd zo, als je twee sets hebt gewonnen... dat je dan in het begin van de derde set rustig aan mag doen ofzo. want dat doet Nederland nu ook. Zoals je dat heel vaak ziet bij volleybalwedstrijden waarin het in de eerste twee sets relatief gemakkelijk gaat. Nou ja, dat kun je bij uh, 25-16 en 25-14 wel zeggen in het voordeel van uh, Nederland. En dus uh, gooit uh, de oranje ploeg er in het begin van de tweede set een beetje met de pet naar de stop. Een aantal keren weer van uh, Anna Buis. Die uh, wordt gezocht door uh, de serverende Spa Spaanse vrouwen. En uh, die stop is uh, niet goed genoeg. En dat levert Spanje een aantal punten op rij op. En dus moet Nederland in de achtervolging in het begin van die derde set. Is het 8-5 in het voordeel van Spanje. En dat laatste punt wordt dan gemaakt door Manon Vlier. Die aan de buitenkant ook een moeilijke bal aangespeeld krijgt. Stoltenborg is ook niet meer helemaal zo scherp als in de eerste twee sets. Nou ja, als je zo goed bent als Nederland tegen een team als Spanje. Dat dus bepaald niet zo heel erg goed is. Dan moet je deze wedstrijd gewoon in drie sets afmaken. Collar twee sets eh, bijna. Niet gezien. Nu een goede 3 meter aanval dwars door het midden voor Spanje. Dus het verschil weer naar 4. Nederland moet even een tandje bijzetten om deze wedstrijd in drie sets... zoals het hoort te winnen. Voorlopig is het 2-0, maar staat Spanje voor in de derde met 9-5. Goed, Nederland-Spanje dus voorlopig 2-0 in sets. De andere evenementen waar we bij zijn, zoals het hockey Tim Steen... zo zet tegen uh, Rotterdam 0-0 en in hoofddoor pioniers tegen Amsterdam. Tussenstand daar 1-1, zometeen meer in het volgende uur. Ik meld u even dat het Nederlands zelf al aan dinsdag... De uitwedstrijd tegen Andorra, WK-kwalificatiewedstrijd... speelt in een uitverkocht ongetwijfeld kolkend stadion. Want alle 850 kaarten van het duel zijn uh, inmiddels afgenomen. Dat u het weet. Uh, in het Estadi Comunaal. 450 Nederlandse fans overigens zijn erin geslaagd... om een uh, ticket voor het duel te bemachtigen. Goed, tot zover. Tot zo na vieren.